7 Uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. In Duisburg zijn voetbalhooligans met elkaar op de vuist gegaan. Volgens Duitse media zaten daar ook supporters van Feyenoord bij. De Rotterdamse club doet in Duisburg mee aan een oefentoernooi waarbij geen publiek welkom is. Zeker 200 hooligans zouden door de stad zijn getrokken op zoek naar confrontaties. Zeker 50 reelschoppers zijn opgepakt. Feyenoord speelde vanmiddag in Duisburg een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. De Rotterdammers wonnen met 3-1. Vanavond volgt nog een wedstrijd tegen MSV Duisburg. Een jongen van 17 uit Helmond is aangehouden omdat hij zou hebben opgeroepen tot rellen. Hij werd vanochtend vroeg door agenten van zijn bed gelicht en meegenomen naar het bureau. De jongen zou de oproepen de afgelopen dagen hebben gedaan via Instagram. Verschillende telefoons zijn in beslag genomen. In Helmond was het in juni al enkele keren onrustig na oproepen op sociale media. Daarbij werd met vuurwerk en stenen gegooid. In Eindhoven wist de politie eind juni na een vergelijkbare oproep nog net te voorkomen dat het uit de hand liep. De voltallige selectie van de PSV-vrouwen is in quarantaine geplaatst. Ook de technische staf moet in thuisisolatie na een aantal positieve tests, staat in een persbericht van de Eindhovense Club. De oefenwedstrijd tegen Heerenveen morgen gaat daarom niet door. Bij die wedstrijd mochten maximaal 6.500 fans aanwezig zijn. Wielrenster Anna van der Breggen is voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen op de weg geworden. Ze hield topfavoriete Annemiek van Vleuten in Drenthe ruim een minuut achter zich. Door de overwinning mag de 30-jarige Van der Breggen de rood-wit-blauwe kampioenstruit dragen. Dat doet ze een jaartje. Dan stopt ze met wielrennen en wordt ze ploegleidster bij haar huidige team. Het weer. Langs de kust en in het noorden kan nog een bui vallen. De wind neemt in kracht af. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. Met hier en daar kans op een bui door 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In cirkel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 Go, go,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 Soms avonds zo te geur, oh wat is het leven fijn als de zon schijnt.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 Ja ik ben weer blij, ja. is niet voor mij donderdag vrijdag de week is voorbij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 omdat ik steeds ben blijven dromen Dat het dag zo bij zou komen Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben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 Zij zijn me iedere keer, ja dat kuts weer. Ik vroeg, komt je vader je halen <laughs> La, la Señor, Ik wil amor Ik grijp mijn kans bij de volgende dans En wij kusten daarna op een bankje si, si, si, si. for them Ik bos, denk uh, bosgebouw er in je tuin staan. En het is Naar een cafe, eh, eh. Wait to see Zfm's antwoord. Zfm's antwoord. Fm. ZFM Zandvoort oh, 106.9 FM FM. Oeh, dat klinkt reks goed Daar wordt een feest Met z'n allen ja. Goed dank Lappen gat Krabben gat Kla Tot zover het ritme van ZFM Zf. Via de kabel op 104.5 En in de ether Op 106.9 Straks Zf. meer Zf.